Nou, goedemorgen. Dit is weer op zondag, 24 maart. En dit is aan de voorkant van het huis. Zondag in stilte, behalve de vogels.